2 seconden voorsprong op. Ten opzichte van uh, Olga Graaf. Behaalde nooit individueel een medaille. Bij de Olympische Spelen. Wel met de Poolse achtervolgingsploeg. Vier jaar geleden de bronzen medaille. En uh, kwam dit seizoen in Berlijn. Tot het podium van de Wereldbekerwedstrijd. Dat was voor het eerst in haar carrière. 1,22,36. 1,6 seconden blijft het verschil met Olga Graaf. En Bartleda Kourous heeft nu ook een heerlijke kruising. Want die kan even mee in, de ki in het kielzocht van Martina Sablikova. In de slipstream gaat ze naar de binnenbocht toe. En gaat ze hier gewoon een verschil maken met Sablikova? En ja. we hadden het eigenlijk andersom verwacht, Erben. Ja, zeker weten. En uh, Sablikova die rijdt dan wel een rondje 31.6. Dat is echt uh, dat is rustig. Als je dan kijkt naar dat schema van Olga Graf... Ja, dan zal ze zometeen echt wel iets moeten versnellen... als ze daar afstand van wil nemen. De Poolse neemt neem gewoon nog heel, heel brutaal nog steeds de leiding. Ze rijdt een ronde 32.0. En Sablikova heeft nu wel een snellere ronde. De rondetijd 31.8. Maar ze moet zometeen wel echt een versnelling in gaan zetten. Want anders denk ik dat Irene Wüst hier echt lachend aan het inrijden is. Die denk ik van, dat, dat kan ik wel, dat heb ik al al een keertje eerder gedaan hier, hier op deze ijsbaan. En ik ben eigenlijk van plan om vandaag nog harder te rijden... dan dat ik vorig jaar deed. Benieuwd ook wat Rutger Thijssen denkt met Gerard Kemkes... Ze staan uh, bij de, het oprijden van de kruising... naar dat hele grote beeld te kijken. En dan zien ze dat Martina Sablikova onderdoor is gekomen... bij uh, Katarzyna bakleda Kourous. Ik denk dat de Poolse te snel is uh, gestart in deze rit. 226-60. De doorkomsttijd van Sablikova, inderdaad. Een dikke tiende van een seconde sneller dan de ronde hier vooraf gaat. Zij neemt nu het commando over. Je ziet ook het verschil... Duidelijk, op de kruising in snelheid. Dat ligt veel hoger, die snelheid, dan de snelheid bij Katasina bagleda Kourous. De twee staat op het scorebord. Uh, de plek waar Irene Wuss zo'n beetje nu langs gaat in de inrijbaan. Haar bril opzet, haar cap op heeft gezet. En daar komt Martina Sablikova nu aan in de schaatshouding. Diepzittend, twee rondjes nog te gaan voor haar. 2,58, 22 de doorkomsttijd. Ronde wederom, 31,6. Nu heeft ze de pace, om er maar eens een mooi Engels woord doorheen te gooien... heeft ze wel gevonden in deze race. De steady state, waar de TVM'ers het wel eens over hebben... Het is wel iets te langzamer dan het barenrecord. Maar houdt Sablikova dat vol in de laatste anderhalve ronde nou, ze Nou, ze, ze, ze is wel los hoor nu hoor. Ze heeft nu wel het ritme, gooit ze omhoog in die bocht. En dan maakt ze nog een extra pas die bocht uit om extra sneller te maken. Ze wil, ze wil nu, in de, dit deel is haar deel van de wedstrijd. Nu moesten ze die rondtijden heel vlak houden of eigenlijk een klein beetje laten aflopen. Ja nee hoor, ze lopen een klein beetje op. En dan rijdt ze wel zometeen de snelste tijd. Maar dan is dat barenrecord, ja dan zal het erom hangen of ze dat zal, zal gaan halen. De barenrecord staat op 4-0-2, 43. De tijd waarmee Irene Wüst vorig seizoen wereldkampioen werd op deze baan. Dus wereldkampioen afstanden werd over 4 43 gesproken. Het was ook de tijd die Wüst reed toen ze olympisch kampioen werd in Turijn. Wat gaat Martina Sablikova nu ja, doen? Ze moet nog 100 meter rijden. Ze gaat inderdaad de snelste tijd neerzetten. Dat uh, verwachten we wel. Komt er ook een olympisch record aan? Of een baan-record aan? Dat komt er ja aan. Ze is sneller dan Wüst vorig jaar. 4 94 De tijd van Martina Sablikova. Door dat Goede einde, slotronde 31-9. Zij dus nu aan de leiding. Olga Graaf verdrongen naar de tweede plaats. En iedereen wust weet wat ze moet gaan doen. Snelle rijden, zo dadelijk. Dan 401-94. Herstel 401-95. Want de tijd van Sablikova is met 100ste in haar nadeel gecorrigeerd. We komen zo bij het terug. Even kijken bij Frank Wilaat. Herakles tegen Camus worden. Dik 10 minuten nog en nog altijd 1-0 voor Cambuur Manu die nu een kansje krijgt. En oh die bal net naast de goal van Heracles prikt. En Pasveer die meteen haas maakt want Heracles jaagt op de 1-1. Alleen kunnen ze die tot nu toe nog niet maken. Bella Sanis. Krulde nog een bal. Heel fraai tegen de lat. Maar die had het uh, graag 10 centimeter lager gezien. Want dan had Herakles die verdiende 1-1 kunnen maken. Wel een extra spits bijgezet met Amoa. Ook die was al dichtbij een treffer. Van der Laan zat er nog net tussen. In uh, de afgelopen minuut. En nu gaat uh, Van der Laan eraf. Komt Van Boksel erbij. Omdat die wat groter en wat kopsterker is. Om al die lange ballen in de slotfase van Heracles uh, weg te gaan werken. Achterin bij Kambuur. Uh, het zou een een verdiend punt zijn als Herakles het weet te pakken tegen Cambuur. Maar de het verlieshand houdt uitstekend stand tot nu toe in Almelo... en dus staat het er nog altijd voor met 1-0. Dan gaan wij terug naar de Adler Arena waar wij wachten op de rit. Ja, ze staat klaar. Irene Wust, de vrouw van het Nederlandse schaatsen. Kunnen we toch ook wel zeggen. Als je alleen al kijkt naar die erenlijst... wat Wust allemaal heeft gewonnen in haar carrière. Vorig seizoen nog hier op deze baan... bij de wereldkampioenschap afstanden. Twee keer individueel goud. Plus de ploeg en maakt drie. Twee keer zilver. Topfavoriete voor vele medailles op dit toernooi. Ze moet om te beginnen. Sneller rijden dan 4-0-1, 95. Die hele sterke tijd van Martina Sablikova uit de rit voorafgaand. De koning is binnen. De koningin is binnen. Zij zitten op de tribune. Hebben al geapplaudisseerd voor Irene Wust, Die er net met een strakke blik voor de ruit keek. Zelfverzekerd die armen nog een keertje omhoog gooide toen haar naam schalde door de Adler Arena. Nu naar het ijs kijkt in de starthouding. En dan is vertrokken tegen een Japanse van 27 jaar. Shio Izizawa is de naam. En die is er nu al aan. Want Wust start in de binnenbaan. Dus het is niet zo gek dat Irene Wust gelijk onderdoor komt. Maar wat gaat ze snel? Wat gaat ze hard? Wat dendert ze Vandoor. Rambam bam gelijk voorbij aan Isizawa. Ze houdt die rechterarm los van de rug als ze op weg is naar de 200 meter. En die komt de snelste opening tot nu toe. 1931. Dat hadden we ook wel mogen verwachten van Irene Wust. Want hier moet ze het onder andere gaan pakken aan het begin van de race. Ten opzichte van Martina Sablikova. De Tsjechische hier voorafgaand. Het ritme nu zoeken van Irene Wust. Erben, als je naar haar kijkt, wat valt je dan op? Ja, het ziet er wel goed uit hoor. ze gaat er wel echt agressief in. Ze vliegt er vol in. Ze pakt in de eerste 200 meter. Pak pakt ze al meer dan een seconde op Martina Sablukova. Maar dat moet ze ook wel. Want ze die reed aan het eind van de race een hele Sorry. goede rit. En jawel hoor. Een rondje 33 komt achter. En ligt ze nu 1,7 seconde voor op, op, op, op, op Martina. Nu moet ze echt secondes gaan pakken. Om zo meteen aan het eind van die race iets, iets in, de in te mogen leveren. Maar het ziet er in, op dit moment heel erg stabiel uit. Ze heeft een mooie rustige slag. Ze moet nu een rustige slag vinden. Dat ze, dat ze halverwege de race nog één keer kan gaan versnellen. Irene Wust is de enige vrouw ter wereld. Die op een baan op zeeniveau twee keer binnen de vier minuten heeft gereden. Ze deed dat twee keer in Tijalf. Dat lukte Sablikova nog nooit. Kan Wust hier a, a, misschien a, a, a, ook wel. Op deze baan in Sochië in 20-90. Rondetijd 31-2. Dus van 30-3 gaat ze naar 31-2. En wat had Sablikova in deze ronde? 31-6. Dus ze pakte wel tijd bij. Al is dat verval dus wel redelijk groot. Ze lijkt een beetje zoekende in het begin van deze rit. Heeft geen enkele tegenstand van Shio Isizawa. Die rijdt al 100 meter achter hierheen Wust aan. Wüst moet het ook alleen doen. Op weg naar de 1400 meter. Daar kwam Sabliko door in. 1,54,91. Hier komen de lange slagen van Irene Wüst. Bij die 1400 meter. 1,52-48. Ze breidt de voorsprong uit. Ze vergroot de voorsprong door de ronde 31,5. Na bijna 2,5 seconden. Ja, dat doet ze goed hoor. Ze heeft nu echt een hele rustige slag, slag gepakt. Ze maakt hele lange slagen. Dan moet ze zometeen, nu is het echt nog een beetje op reserve, toch voorspoor pakken. Dat is mooi. Dan moet ze na deze ronde toe. Wordt namelijk haar vierde ronde. Daarna maakt ze meestal probeert ze één ronde aan te zetten, zodat ze die, die echte verzuring een ronde uit kan stellen. Nu komt eigenlijk zometeen na deze, deze doorkomst, komt de belangrijkste ronde. Ze komt nu ronde. 31 6 Ze houdt een mooi constant. En nu gaat ze aanzetten. Met dat drie ronden te gaan ze gooit het ritme een klein beetje omhoog. Ze probeert de bocht een beetje uit te versnellen. En nu moet het gebeuren. Irene Wust is de beste Nederlandse schaatster die we op dit moment hebben. Irene Wust is de vrouw die als ze goud pakt, op gelijke hoogte komt met Marianne Timmer en met Yvonne van Gennep. Irene Wüst is de vrouw die die enorme druk op haar schouders heeft en voorlopig heel goed rondgaat hier in de Adler Arena op weg naar de laatste twee rondjes waar uh, 258 22 had. Heeft wist ruim 2,7 seconden voorsprong. 2,52, 52. Weer een ronde in de 31 sterker nog. De ronde is 2 tienden sneller dan de ronde hiervoor. En dus begint Erben Wenemars al te klappen. wat Erben, dit is toch een gouden race. Ja, dit is de gouden race. Dit was die ronde die ze die nodig had. Eén keer versnellen. 31,4. het pakt nu 2,7 seconden Seconden voorsprong. Ze kan echt heel veel verliezen in die laatste rondes. Ja, ze moet, ze moet ook wel iets, wel iets opbouwen. Ik ben benieuwd naar deze rondetijd. Ja, ze ziet er nog steeds technisch gewoon goed uit. Het zijn lange klappen. Ja, de mond gaat open. Ze wordt wel hartstikke moe. Ze levert nu wel iets in hoor, want die rondetijden gaan niet omhoog. Maar ze heeft 2,3 seconden wat ze, wat ze mag, mag gaan verliezen. Dit wordt een gouden race. Irene Wust op de kruising. Ze is al een jaar lang in een bloedvorm, in een supervorm. Staat tegen alle momenten dat het moet. Ze lacht van de pijn, maar misschien ook wel van geluk. Het hele supportersvak vanuit Nederland staat al. Staat voor Irene Wust Dat verdient ze. En komt hij misschien wel een tijd aan weer. Binnen de vier minuten. Zoals ze dat al twee keer deed in Tielhof. Dan is het helemaal over en uit. Binnen de vier minuten of niet. Wat persen er nog een sprint uit? Nee, jammer. Net niet binnen de vier minuten. Maar wat een tijd! <laughs> 4-0-0. 34. Dit moet toch goud zijn. Dit moet toch voldoende zijn voor die gouden medaille opnieuw voor Irene Wust. Dat kan toch niet anders. 4-0-0. 34. Dat is een tijd waar Antoine de jong en waar Mazako Ozumi uh, alleen maar van mogen dromen. Iedereen Wüst moet dat toch ook weten op het moment dat ze die enorme high five uitdeelt... aan Gerard Kemkes, haar coach, die nu terug en ook zo'n gevoel zal hebben... na nou gisteren al, andermaal het gevoel zal hebben van zo, dit hebben we weer even geflikt. Iedereen Wüst op de eerste plaats, 4 -0 -0 34. Tweede, Martina Sablikova, 401 95. En nog altijd maakt Olga Graf uit Rusland kans op een medaille, want die staat op de... De derde plaats met haar 40347. Als we gaan kijken zo naar de laatste rit. Naar Ozumi en Antoinette de Jong. Maar wat ik zei Erben. Dit moet toch de gouden rit zijn geweest. Dit, dit is de gouden rit. Ik kan me nu echt niet voorstellen dat, dat, dat, dat, dat, dat deze twee meiden hier zometeen nog aangekomen. En wat reed ze goed. Wat reed ze technisch echt. Zoals ze hier al de hele week rond. is. Met zoveel zelfvertrouwen rijdt ze hier rond. En ja ik zei het al. Hè? Die vijfde ronde. Dat is de belangrijkste ronde voor haar. Want dat wil ze nog één keer aanzetten. En ze kon aanzetten. Ze kon versnellen. En heb je dan zoveel voorsprong, dan mag het, het schema de laatste twee rondes gewoon rustig oplopen. Maar dan ga je niet meer echt kapot. En als je dan weet, hè, met nog één ronde te gaan, dat je zoveel mag, mag, mag, mag verliezen, dan doet het wel heel veel pijn. Maar dan begint ze bijna te lachen in die laatste, laatste buitenbocht. Wel van pijn, maar ze weet gewoon, dit is een goede reet. Dit is gewoon goud. Het pak is open geritst. Ze schaatst voor ons langs, langs de tribune, waar vele bekenden van haar staan. En die krijgen een, een kushandje. En uh, zij krijgt die kushandjes terug. En dat verdient ze vanuit het publiek. Waar ergens ook Sven Kramer zou moeten zitten. Die zou komen kijken naar de race van Irene Wust. Had hij aangekondigd bij mijn buurman. Bij Erbe Wennemars. We kijken even. We speuren even de tribunes af. Maar we zien hem niet zitten. Erbe Wennemars. Wel veel andere Nederlanders die toekijken. Natuurlijk nu ook naar Antoinette de Jong. De 18 jaar jonge debutante op de Olympische Spelen. Die er ook stoer bij staat. Kijkt een beetje de lucht in. Hé, hey, dat lijkt wel alsof we Irene Wust opnieuw zien. wat ook zei. Huppakee. Die beide armen eventjes de lucht in. Op het moment dat haar naam wordt aangekondigd door de stadionspeaker. Eerst in het Russisch en daarna gebeurt het ook nog eens in het Engels. Waartoe is Antoinette de Jong in staat? Ze reed bij dat Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Waar ze de tweede plaats behaalde achter Irene Wüst. 4-0-3, 56. Nou, binnen vier minuten weten we het. Uh, of rond de vier minuten weten we het. Want Antoinette de Jong is gestart voor haar rit. Tegen de Japanse Masako Ozumi. Dat is toch meer een vijf kilometer specialisten dan een drie kilometer specialiste. En dus uh, verwacht ik meer van De Jong wat dat betreft, dan van Masako Ozumi. De eerste 200 meter zijn in ieder geval in De Jongs voordeel. En die opent ook binnen de 20 seconden. 19.85. Dat is gewoon een hele goede opening voor Antoinette De Jong. Ja, en dan open ze met een, een buitenbocht, maar dan kruisen ze meteen al over de Japans heen. Dus daar heeft ze ook helemaal niks aan. Dan moet ze het ook in deze rit, moet zij het ook helemaal alleen gaan doen. Maar ze gaat er wel, ze knalt er gewoon vol in. Ik denk dat dit ook een snelle ronde gaat worden. En ik denk hè, dat dat we eigenlijk meteen maar met het schema van Irene Wies los moeten laten. Dat we echt moeten gaan kijken naar een medaille. Laten we nou eens die tijd erbij pakken van die Olga Graf, van die Russische. Want het zou toch wel geweldig zijn als zij hier zo meteen gewoon op het podium gaat komen. nou De eerste tijd is in ieder geval goed hoor. Want die is 30-5 en dan pakt ze een mooie voorsprong op het schema van Olga Graf. Ze ligt er namelijk bijna twee seconden binnen. Ze dus heeft bijna twee seconden voorsprong. 1 seconde en negentiende van een seconde om precies te zijn ten opzichte van die Olga Graf die dus 4-0-3-47 heeft uh, gereden. En daarmee Voorlopig op die bronzen plek staat achter Wust en achter Martina Sablikova. Daar komt Antoinette de Jong weer aan. Ook zij moet het helemaal alleen doen. Heeft 10, 15, misschien wel 20 meter voorsprong op Hozumi. 1, 22, 08 doorkomstijd doorkomsttijd naar de kilometer. 31, 6 als tweede volle ronde. Gelijk aan de rondetijd van Olga Graaf. Dus blijft dat verschil gelijk. Qua honderdste loopt ze ietsje uit ten opzichte van Olga Graaf. Ze heeft 1 seconde en negentiende van de seconde nog altijd voorsprong op de Russin. Ze ligt op koers voorlopig voor de bronzen en misschien nog wel meer. Misschien mag ze wel hopen. Nou, of is dat te gek op die zilveren plek van Sablikova. Daar komt de 18 jaar jonge dame weer aan. Uit Rotten. Een klein dorpje vlakbij Ereveen. Ze heeft 1400 meter erop zitten. 1-54-51 De doorkomsttijd 32-4. Dat loopt te snel op. Even. Ja, die schondeltijd lopen nu met een seconde per ronde eigenlijk op. Per dus met een rondje 30, een rondje 31 en nu al een rondje 32. Dan moeten ze hem nu wel echt vast gaan houden op die 32 laag. Anders gaat, het, gaat ze echt ook, ook afstand. Uh, moeten ze ook het schema. Van Olga Kraf uh, loslaten. Want die reed eigenlijk alleen maar rondjes 31. Alleen de laatste ronde was een was, was 32. Dus zij rijdt echt een hele vlakke race. Dus nu gaat ze al behoorlijk inleveren op het schema van Olga Graf. Ja, het ziet er ook wel een beetje moeizaam uit hoor. Ze, ze probeert wel die rondetijd. Ja, ze kunnen hem gelukkig stabiel houden. Ze rijdt de ronde 32,5. Maar is ze nu nog sneller dan Olga Graf? Ietsje, halve seconde heeft ze nog over ten opzichte van uh, Olga Graf. Terwijl Wus nog een keer voor ons langsrijdt met de armen in de zij. Stoer voor zich uitkijkt. Nog altijd zwaait naar het punt. Publiek. Tuurlijk, Irene, doe maar. Laat je allemaal lekker gaan. Wacht niet tot deze rit voorbij is. Want je hebt die gouden medaille binnen. De derde gouden medaille uit jouw carrière. De derde keer dat iedereen wust goud gaat behalen. Terwijl Antoinette de Jong onderweg is naar de 2200 meter. Graf had daar 2,59-41. En ze is nu langzamer, denk ik. Ja, 2,59-90. Dus zit de eerste medaille er voor Rusland ook aan te komen. Omdat Antoinette de Jong inmiddels ietsje langzamer is dan Olga Graf. Op de kruising rijdt ze, probeert dat ritme er wel in te houden. Irene Wust gaat zitten op het bankje. Krijgt daar de eerste schouderklopjes van Gerard Kemkes. Maar wat kan Antoinette de Jong nog in, uh, even kijken, met nog iets meer dan de ronde te gaan? Nou, zij moet gewoon genieten van deze rit. En ze moet uh, deze olympische ervaring gewoon opdoen. Want ze, gaat, ze moet echt afstand nemen van het podium. Dus ze moet kijken naar de tijd van Anouk van der Weijden. Ik denk dat ze het ook deze tijd helaas niet gaat halen. Want nee, een rondetijd van 33-4. Ja, dat zal uitkomen op een tijd van finale 8 Dan kan ze niet dat, dat, dat, dat kunstje herhalen wat ze op het Olympische nooit deed. Gerard Kemkes staat met de gebalde vuisten richting uh, de tribunes. Uh, Irene Wust staat bij hem. Gaat uh, een beetje met de handen door de haar heen. Haar derde gouden medaille gaat ze binnenhalen in uh, haar carrière. Ze heeft ook nog een bronzen medaille ooit al behaald in Turijn. En uh, Dus gaat ze Timmer en Van Gennep voorbij. Hier komt Antoinette de Jong aan richting ja, de finish. Wust heeft de gouden medaille. Dat is al zeker het zilver voor Sablikova. En het brons voor Olga Graaf. Want Antoinette de Jong <laughs> komt tot de achtste tijd in vier. 206, 77. Uh, zij is 18 jaar jong. Een dame voor de toekomst. Vandaag zat het er voor haar. Helaas niet in. De Russen zijn blij. Want de Russen pakken hier ook een medaille. Namelijk de bronzen medaille met Olga Graaf. En Martina Sablikova viert haar zilveren medaille. Ook alsof ze goud heeft gewonnen. Maar dat heeft ze niet hoor. De gouden medaille voor de derde keer in haar carrière. En voor de tweede keer op de drie kilometer. Is voor Irene Wüst schaats nu. Uh, op de kruising in de richting van de boarding. Waar ze even de gaat En dat doet ze niet per ongeluk. Nee hoor, dat doet ze gewoon expres. Uh, ze maakt daar een vreugde vreugdepirouwetje. En valt nu in de armen van Geert Kuiper. Een van de assistenten ook. Ronald van der ing, de man die altijd verantwoordelijk is voor het slijpen van de schaatsen. Doet zijn duit in het zakje. Omhelst haar. Kust haar op de wangen. Volkomen verdiend dat Irene Wust hier olympisch kampioen is geworden op de drie kilometer. Het tweede schaatsgoud voor Nederland van dit toernooi. 4-0-0 34 is er Echt een toptijd gereden hier in de Adler Arena. De koningin applaudisseert. Willem-Alexander de koning applaudisseert ook. Iedereen Wust maakt haar ronde in de Adler Arena. En deelt de kushandjes uit aan het publiek. Zij is voor de tweede keer in AKR Olympisch kampioen. Het zilver voor Martina. Of voor de derde, tweede keer in AKR op de drie kilometer natuurlijk. Voor de derde keer in totaal. Het zilver voor Sablikova. En het brons voor Rusland voor Olga Graaf. Goed, goud is dus weer uh, binnen, kunnen we wel zeggen. Eens even kijken hoe het staat bij Herakles tegen Kambu. Heb jij wel overgeslagen, Frank? Ja, het was hier ongelooflijk spannend. Want Heracles was op jachten, die 1-1. Er schoot een bal twee keer tegen de, tegen de lat. En uiteindelijk nog een kans voor open goal voor Amoa. Maar die kreeg de bal nog voorlangs. En meteen daarna, het leverde een hoekschop op uiteindelijk. Voor Heracles Tewierik, die de dik verdiende 1-1 maakte met een kopbal. En nu in de extra tijd probeert Heracles zelfs die wedstrijd te winnen. Maar dat gaat niet gebeuren, want scheidsrechter Kamphuis fluit af. Heel lang leek het erop dat Kambu hier twee punten extra ging krijgen voor de inzet die ze hebben getoond. Het zou zeer welkom zijn geweest in de race om afstand te nemen ten opzichte van Rodi EC, NEC en ADO Den Haag. Maar dat verschil wordt nu maar met één puntje vergroot. Herakles pakt een dik verdiend punt. Had eigenlijk misschien wel meer verdiend dan dat. Maar ja, je moet ze er wel in schieten als je de kansen krijgt. De open kansen. Daarvoor ging er uiteindelijk eentje in. Het wordt 1-1 in Albalo. Zo is dat. Frank Wilaert, 1-1 dus. Heracles Cambuur u heeft nog wat vergoed voor, voor ons. Dat komt zo dadelijk. Marjan Koekoek met het laatste nieuws.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 Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Het Uiteraard blikken we terug op de drie kilometer... in het eerste goud voor Irene wust. En we hebben het betaald voetbal natuurlijk nog drie wedstrijden te gaan... na het gelijkspel tussen Heracles en Cambuur. Eerst het NOS nieuws, het was Jonaal, Koekoek. In Tunesië is opnieuw een verdachte van een politieke moord gepakt. Bij een antiterreuractie werd een man gearresteerd. Hiervan wordt verdacht dat hij mede verantwoordelijk is... voor de moord op oppositieleider Mohamed Brahimi... De moord vorig jaar juli leidde tot grote onrust in Tunesië. Vorige week werd bij een antiterreuractie een man doodgeschoten... die werd verdacht van een andere politieke moord op Gokri Belaïd... begin vorig jaar. Op de bloemenveilingen van Flora Holland in Alsmere en in Naaldwijk... gaat het personeel vanmiddag weer staken. Vanaf vier uur wordt het werk neergelegd. De veiling in Rijnsburg doet vanaf half vier de komende nacht ook mee... De staking duurt tot morgenmiddag, dat heeft het CNV gemeld aan de NOS. Eerder deze week werd er door een deel van het personeel ook al gestaakt. De vakbonden willen een beter sociaal plan voor de reorganisatie. Flora Holland vindt dat de nieuwe staking onverantwoord is en noemt het onacceptabel. De eigenaren van de kledingfabriek in Bangladesh, waar twee jaar geleden 112 textielarbeiders om het leven kwamen, hebben zich gemeld bij de rechtbank. De twee worden verdacht van doodslag. Ze moeten terechtstaan omdat ze na het afgaan van het brandalarm alle werknemers terugstuurden naar hun plekken met de mededeling dat het slechts een testalarm was. En in de dierentuin van Kopenhagen is vanochtend een jonge gezonde giraf gedood. Volgens de directeur van de dierentuin was dat nodig om inteelt in het Europese vakprogramma te voorkomen. Hij zegt dat pogingen om het dier ergens anders onder te brengen zijn mislukt. De dode giraf is in stukken gesneden en aan de leeuwen en tijgers in de dierentuin gevoerd. In Denemarken was veel ophef ontstaan over het plan van de dierentuin. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken buien over het land. De wind is aan zee eerst nog stormachtig, maar neemt later geleidelijk af. Het is 6 tot 8 graden. Morgen heeft de bewolking de hele dag de overhand. Tot zover, snel terug naar Radio Olympia. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis.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 Nivea Man. It starts with you. Radio 1. Ja, het goud van iedereen Wust is binnen en ze is blij. Gaat u zo horen. En we zijn live bij Pek Ajax en RKC FC Utrecht. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. Sebastian Timmerman in de Adler Arena. Hoe blij is Wust? Ze is heel blij, uiteraard. Ze is opgetogen. Ze zal weten dat ze met drie gouden medailles in een illustre rijtje is gekomen. Het rijtje met Yvonne van Gennep en Marianne Timmer. Ze gaat al wel weer een beetje over tot de orde van de dag. Wat we wat zaken op dit moment. Volgens mij gaat dat om de kleding die ze aan moet dadelijk op het podium... voor de bloemenceremonie. Bespreekt ze wat zaken met Gerard Kemkes eventjes op de trap. Verdwijnt nu weer naar beneden. Maar ze heeft dus nu drie keer goud, net als Timmer en van Gennep... En ze heeft ze heeft ook nog eens de bronzen medaille van de 1500 meter van uh, Turijn. Daar nog bij opgeteld uh, is zij dus eigenlijk Nederlands succesvolste schaatsster als je die bronzen medaille ook uh, uh, meeneemt. Iedereen wust dus niemand minder dan zij. Wint opnieuw goud, opnieuw ook op de 3 kilometer. En uh, dus melden ze zich zojuist op het middenterrein bij collega Pet Maalderink. Nou, gefeliciteerd. Uh, prachtig, prachtig, prachtig hè? Ja, onwijs. Ik. Uh... Het is gewoon gelukt. De, de spanning was, uh, was immens en enorm. En, uh, ja, je, je, je voelt je de hele tijd zo goed en het hele seizoen loopt al uh, natuurlijk onwijs goed. En dan is dit toch uh, het moment waarop je het uh, wil doen en wil laten zien. En, uh, ja, de druk was echt gigantisch, maar... Uh, ja, als het dan toch op zo'n manier lukt, dat is echt uh, fantastisch. Of wat een solide race eigenlijk, hè? Precies zoals je hem eigenlijk in je hoofd had. Ja, ja. Ik had uh, in mijn hoofd dat ik hem wel... Uh, ja, je zag gisteren ook dat iedereen met een man op een hoop ging. En ik dacht, ik wil hem wel gewoon vlak proberen te rijden. En uh, op het begin, daardoor rijd ik niet helemaal lekker. Maar uh, ja, daardoor kom ik wel het einde wel vlak houden. En, uh, wat een race, wat een spanning. En drie op rij? En drie op rij, dat is niet normaal. Echt, echt fantastisch. Je moet je weg, hoor ik. Wat je getrokken. Ik kan Ja, ik denk maar dat dat nog wel een paar keer gaat gebeuren de komende uren. Met Irene Wust. Die dus drie keer goud heeft op de spelen. Vier wereldtitels al Drie Europese titel al Negen keer goud al behaalde op WK-afstanden. Erben, ja, dat, wat, wat, wat een supervrouw eigenlijk. Ja, en wat een gemak. Zij is soms niet bij stil. Nee, het is echt, ja, we hebben het altijd over zijn Kramer. Eigenlijk heeft zij nog veel meer gewonnen dan, dan zijn Kramer. En ze gaat ook nog heel veel winnen. Want als je nu op deze manier deze drie kilometer gaat winnen... waar gaat dit eindigen op deze Olympische Spelen? De 1500 meter komt nog, de 1000 meter komt nog... de 5 kilometer komt nog en de ploegenachtervolging komt nog. Ja, ze kan gewoon nog vier medailles halen. En ik denk dat ze nog minimaal twee keer goud gaat halen. En voor de 1500 meter was ze al topfavoriet. Maar nu is dat alleen maar meer, ja, alleen maar meer. En ze heeft ook al, ook al een tikje uitgedeeld aan Sablikova. En als je dan één keer in die, in, in die flow zit... Hè, in die gold flow, als ze zeggen... Dan maar zo, van, dat je alles wint. Dan kan op die vijf kilometer kan ze ook eens een keertje boven zichzelf uitstijgen. En kan ze Sablikova ook nog wel eens heel lastig gaan maken. Sablikova wordt dus tweede op 1 seconde en 61 honderdste. Olga Graf derde op 3 seconden en honderdste. En dat is volgens mij de eerste medaille voor de Russen op deze Olympische Spelen. Laten we dat niet vergeten. En dus zijn de Russen blij. Anouk van der Weijden vijfde. Antoinette de Jong wordt zevende. Wij zijn in afwachting van de bloemenceremonie van de drie kilometer. Nou, wij zijn in afwachting van de RKC F6. Utrecht en Pec Zwolle, Ajax en die Houtkamp, die, uh, goedemiddag, die, die gouden medaille van Jereen Wust uh, is ook een beetje binnengekomen in het stadion daar bij, bij Pec Zwolle. Nou, het, mogen ze, dat is het enige waar ze iets aan mogen doen. Gewoon een tv in de persruimte, want uh, dat hebben ze hier niet. Maar we hebben bij de NOS natuurlijk die geweldige app. Dus daar hebben we via, en uh, heel veel collega's ook, via de mobiele telefoons en de iPads en al dat soort dingen... hebben we de races kunnen volgen. Maar nu gaat het echt beginnen wat het voetbal betreft, want het is ook een hele belangrijke wedstrijd. Pek Zwolle tegen Ajax, want Ajax kan zomaar een uh, gat gaan slaan van zeven punten... met de belangrijkste concurrenten Twente en Feyenoord. Twente dan wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar toch, Ajax speelt in dezelfde opstelling... Frank de woerders als afgelopen donderdag tegen FC Groningen. Die moeizaam gewonnen wedstrijd in de 83ste minuut was het... Uh... Uh, uh, Sigtorsson die de 2-1 kon maken voor Ajax. En dat was een beetje uh, tegen de verhouding in van de tweede helft. De eerste helft speelde Ajax wel heel erg goed. Ajax speelt dus met dezelfde elf. Kenneth Vermeer in het doel in plaats van Sillessen. Sim de Jong in de basis in plaats van Sigtorsson. En Jairo Riedewald die 17-jarige als linksback in plaats van Boylissen. En bij Pexwolle wat uh, blessures. Lachman, saints Sainsbury is daarbij gekomen. Een bizarre uh, blessure. Veel met zijn knie op zo'n uh, sproeikop van het veld. En uh, dat was uh, uit bij uh, FC Utrecht. De wedstrijd wel gewonnen door Zwolle met uh, 2-1. En hij is er dus niet bij. Sainsbury en ook Labie is uh, nog steeds geblesseerd. Maar 9 punten uit de laatste 4 wedstrijden. Is natuurlijk goed voor Ron Jans en zijn Pek Zwolle. En ik ben heel benieuwd of zij iets uh, leuks kunnen doen vanmiddag in een volgepakt stadion. Het IJssel Delta Stadion. Zo dadelijk onder leiding van Braamhaar de scheidsrechter. Gaat de wedstrijd plaatsvinden tussen Pek Zwolle en Ajax. En het wordt spannend. En dan gaan we naar onder in de competitie. Flink stuk naar onder. FC Utrecht tegen RKZ. FC Utrecht moet ik natuurlijk zeggen in Kracht naar Niemeyer. Ja. Dat zijn de nummers 15 en 13 in die voor de RKC en de FC Utrecht. De ploegen maken zich klaar, zijn wel wat wijzigingen te melden. Bijvoorbeeld het feit dat Apau als rechterverdediger weer eens mag spelen bij de ploeg van Herwin Koeman bij RKC. Omdat Lamey, die daar de afgelopen wedstrijden stond, geblesseerd is, de redsback. En bij Utrecht drie nieuwe mensen. Quesada, de Spanjaard, oud Barcelona, daarnaast waren geblesseerd geweest op het middenveld. Voor Sarota, die geschorst is voor één duel na zijn rode kaart midweeks. Tegen Peck Zwolle. Door daar is de linker verdediger. En Marquiet staat in het hart van de verdediging. Omdat Herings met een teenprobleem zit. En de aftrap heeft plaatsgevonden. Utrecht heeft de bal. Er is nog niets gebeurd, vanzelfsprekend. In een redelijk goed gevuld stadion in Waalwijk. Gaan we even terug naar Sebastian in het schaatsstadion. voor de Flower Ceremony. Ja. Morgenavond. Ja, geef uh, toch gewoon ja. die medaille gelijk. Dat nee, doen ze toch Ja, voor? dat moet morgen gebeuren op Medals Plaza. Ja. Hier, hier vlakbij trouwens, als je de Adler Arena uitloopt. Maar een klein stukje linksaf, daar brandt de vlam. Daar is de Medals Plaza op dit prachtige Olympische park. Op dit moment uh, roept de speaker, Irene Wust, richting het podium. Ze kijkt toe naar het podium. Heeft volgens mij al wel een klein traantje in de ogen. Hoor. Ze zal uh, echt wel emotioneel zijn. Ze gaat uh, daar dadelijk op uh, plaatsnemen. Morgenavond krijgt ze het goud. Nu alleen een bloemetje. Met een sprong neemt ze plaats op het podium... in het uh, nog altijd goed gevulde Adler Arena. De Russen zijn blijven zitten omdat Olga Graaf derde wet... Sablikova tweede wet en de Nederlanders juichen voor Irene Wust die drie kussen krijgt van Jildau Genzer... lid van de technische commissie van de ISU. Zij mag het bloemetje geven aan Irene Wust. De handen ten hemel, ze kijkt naar boven van blijdschap. Irene Wust wint goud op de drie kilometer... maakt een buiging voor het publiek, maar wij moeten buigen voor haar. Het eerste schaatsweekend levert Nederland twee keer goud, één keer zilver en één keer brons op. Morgen gaan we sprinten op de 500 meter. En daar gaan wij ons op voorbereiden. Wennemers niet, die gaat luisteren de komende 90 minuten... naar wat Pek Zwolle gaat doen ja. tegen Ajax. Hier op Radio 1. Dat het een mooie dag mag worden. <totstuken> Dit is Radio Olympia. Met uh, Sweet Dreams. De vraag is vandaag. Gaat Ajax het moeilijk krijgen in Zwolle? En die houdt kamp. Uh, ja, in het begin wel. Uh, want ik moet zeggen, Zwolle komt er steeds goed uit. Zet druk richting het doel van Ajax, van Kenneth Vermeer. En heeft twee mogelijkheden gehad. Geen kansen, maar wel mogelijkheden om uh, echt ge gevaarlijk te worden. een bal van Cadegunis bijvoorbeeld ging net voor langs bij uh, Kenneth Vermeer. En als uh, de paas van uh, Fernandes uh, goed was geweest... dan had er uh, zomaar 1-0 op het scorebord kunnen staan voor de Zwollenaren. Ook een mogelijkheid aan de andere kant gezien bij Ajax. Toen uh, uh, Bojan goed uh, doorkwam, maar zijn voor het werd onschadelijk gemaakt door de defensie van Zwolle. Zwolle nu in de aanval. Maar een slechte bal naar voren van Broersen. Eh, opgevangen eh, achterin door Ricardo van Rijn. Die de bal helemaal terug speelt op Kenneth Vermeer. De keeper speelt hem naar Moizander. Ex-Zwolle. Tussen 2006 en 2008 speelde hij hier in Zwolle zijn competitiewedstrijden. Niklas Moizander. En nu alweer een tijd bij Ajax onder contract. Nadat ook eh, AZ eventjes eh, langs was geweest. Is het eh, even rondspelen achterin. Moizander krijgt de bal terug van Veldman. In de middenserie. Nu op de helft van Pekswolle, speelt hij de bal weer breed naar Veldman. Veldman nu een meter of tien over de middenlijn. En dan uh, kan hij gaan lopen met de bal. Dat doet, dan, doet hij heel goed. De verdediger gaat uh, heel ver. Wordt dan onderuit gehaald door uh, Broersen. En terecht uh, gefloten door scheidsrechter Braamhaar. Een uh, overtreding van Broersen. Krijgt daarvoor een uitbranden van de scheidsrechter. Maar dat was een goede actie van de centrale verdediger van Ajax. Die uh, uh, op uh, avontuur ging en dus uh, gestuit werd door Broersen. Levert een vrije trap op aan de rechterkant. Een meter of twee van de. De zijlijn af. Uh, halverwege het strafschopgebied. Op die hoogte dus staat uh, uh, Schöne achter de bal. En zijn de koppers natuurlijk uh, mee naar voren. De goede koppers. Zoals Velpan die daar nog steeds staat. Daar gaat de bal ook naartoe. En daar is het doelpunt. Het doelpunt is van Klaassen. Goeie vrije trap van Schöne. En op het hoofd van Davy Klaassen. En dan is het wel heel snel. Namelijk na bij kleine zeven minuten dat Ajax op voorsprong komt. En wat mag hij vrij voor zijn man komen Davy Klaassen. Bij die vrije trap vanaf de rechterkant van Schöne. Hij kan de bal met het blonde hoofd binnenknikken. En zo leidt Ajax met 1-0 tegen Pekswolle. RKC Utrecht, Ragnar. 0-0 na zo'n 7 minuten spelen. Ietsje meer in Waalwijk. En er zijn weinig leuke momenten voorbij gekomen. In de openingsfase hier in het Mandenmakerstadion. Balbezit is er voor Seda. De keeper zo onrustig tegen Goethe Eagles midweeks. Daar haalde RKC nog wel een gelijkmaker in de extra tijd weg. Door die fraaie goal van Kastelen. Toen in de spits. Nu als rechts buiten. En daar is hij in bal bezit. Kan ook schieten. En daar is weer zo'n goal. Daar is weer zo'n goal van 19 meter. Rechts voor het doel. Hij is te vrijgelaten door de defensie van Utrecht. Krijgt die bal vol op de En Dan vliegt hij over Robin Ruiter heen. en staat RKC op een 1-0 voorsprong. En daar is dus het eerste moment van importantie in deze wedstrijd. Wat een heerlijke goal! Romeo Kastelen is echt los bij RKC Waalwijk. Die heerlijke gelijkmaker van de week. En ook deze mag er zijn hoor. Ajoep is de man die in de fout gaat. En onder druk van Joachim kopt hij de bal achteruit de middenvelder van... Van Utrecht en legt hier, want zo ontstaat de kans uit het niets. Zo klaar voor Kastelen, die niet nadenkt, schiet en scoort. En RKC tegen Utrecht op een 1-0 voorsprong zet. Ja, RKC, er zijn heel veel ploegen die het hier moeilijk hebben. De ploeg haalt heel veel punten. Het elftal van Koeman en Utrecht zit in een hele lastige fase. is een van de clubs één punt uit de laatste vijf duels. Eén van de clubs die je echt moet gaan uitkijken dat er geen serieuze problemen komen. De ridder voor Utrecht in de as van het veld vervolgens, Torrenstra... Dan loopt Van der Marel diep aan de rechterkant. Hij is de rechterverdediger van de bezoekers uit de domstad. Even de ridder. Halverwege de RKC-helft aan de rechterkant van het veld. Maar fel aangepakt onder meer door Duits. Die je normaal gesproken lastiger wegkrijgt dan zeg vliegjes boven een banaan of een druif. En daar is wel de voorzet. En oor bijna met het schot. En dan gaat Torenstraat nog proberen. O, 18 meter. Recht voor het doel. Agudelo gaat onderuit. Nog altijd is de bal niet weg. De Amerikaan Agudelo opnieuw in balbezit. Rechterkant. ...van het veld voorgezet en uh, dat gebeurt door de Ridder. Er is uh, een uh, overtreding gemaakt, komt er een uh, penalty? Het is even de vraag wat er uh, gebeurt, ik denk het wel. Geeft scheidsrechter van de Kerkhof aan dat er Hens is gemaakt. Ja, dat heeft hij gedaan en dan mag Utrecht al heel snel uh, daarna... ...een uh, penalty gaan nemen. Waarna? Nou, na die openingsgoal, het is uh, Guano die de bal van de Ridder op de arm heeft gekregen. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Sowieso een talent en ze nog onervaren scheidsrechter uit Breukelen. En Toornstra dan voor de gelijkmaker, denk ik. De nummer 8 vanaf 11 meter, oog in oog met Seda. De bal links in de goal, laag. En daar is het 1-1, want Seda gaat de andere kant op. En binnen drie minuten staat Utrecht weer naast de RKC. En dan zijn we pas tien minuten aan de gang in Waalwijk. Ik, ik zal blijven luisteren naar Radio Olympia. Het is tien minuten over half drie. Anouk van der Weijden, u heeft eerder uh, Irene in al kunnen horen. Anouk van der Weijden debuteerde op de Olympische Spelen met een vijfde plaats op de 3000 meter. Steven Dalenboud, die praat met haar. Ja, vooraf zei je dat je jezelf niks wilde verwijten achteraf. Is dat gelukt? Ja, dat is wel gelukt. Ik heb een, uh, een goede race neergezet en uh, nou ja, vijfde op de Spelen, dat is mooi. Vertel over je race. Er zat, zat weinig verval in. Dat is wat je, wat je nodig hebt zo'n drie kilometer. Ja, ja, dat is wat ik het hele jaar al een beetje laat zien. En uh, dat wilde ik nu natuurlijk ook weer laten zien. En de laatste ronde liep nog iets te veel op voor mij uh, wat ik eigenlijk wilde. En dat is jammer. Maar uh, ja, ik heb gewoon een goede race gereden. Dus ik kan mezelf inderdaad niks verwijten. Je, je staat voor het eerst op de Olympische Spelen. Je eerste Olympische afstand ooit. V Vertel daarover. Ik bedoel, is, hoe anders is de spanning voor deze wedstrijd geweest dan voor... Een andere wedstrijd? Nou, hij is vrij vergelijkbaar met uh, kwalificatie voor, de, voor deze wedstrijd. Maar um, ja, toen ik op het bankje zat en mijn schaatsen vastmaakte, dacht ik... Wow, hier kijken nu echt heel veel mensen naar straks. En het is wel, ja, dat geeft wel echt iets extra's. En dan word ik nog wel extra zenuwachtig even ervoor. Maar um, gelukkig heb ik dat goed uh, weten om te zetten. Ja, zenuwen kunnen verlammend werken, maar dat was dus in dit geval niet aan de orde. Nee, nee gelukkig kan ik daar altijd wel redelijk goed mee omgaan uh, tijdens een wedstrijd. En vooral dit jaar uh, lukt dat goed. Dus uh, ja, dat is mooi.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 Dan, ja, dan is het al meteen vooruitkijken naar de volgende Olympische Spelen. Hoe werkt dat in, uh, in het hoofd van een sporter? Nou, die is wel heel ver weg. Ik ben nu 27, dus ik weet niet eens of ik dan nog schaats. Ik, uh, ik ga eerst dit seizoen afmaken en dan zie ik daarna wel verder uh, wat er komt. Maar ik wil toch even weten, smaakt het dan nou meer of niet? Ja, dit is natuurlijk een, een prachtige ervaring. En, uh, ja, ja, het is, het is zeker, ik zei in het begin van het seizoen heel vaak tegen mijn trainers... Uh, ik stop na dit seizoen, maar dat uh, is toch niet het geval, denk ik. Dus het heeft me wel gemotiveerd. Heb je nog een woordje over voor iedereen Wust? Ja, super. Gefeliciteerd voor iedereen. En echt uh, heel knap gedaan. Ja, De Olympische winterspeler in Sochi. Dit is Radio Olympia. Two hands Alone we try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 Of Monsters Men met Mountain South. Het is kwart voor drie een kwartier gespeeld. Dus in Zwolle en die houdt kamp. Ja, nog steeds 1-0 voor Ajax. Doelpuntenmaker eh, Klaas is daarmee eh, met zijn acht doelpunten dit seizoen clubtopscore. Net als eh, Siegtersson, die er ook eh, acht heeft. En eh, dat is eh, toch netjes voor die jongen die dit jaar doorgebroken is en nu weer aan de bal is. Klaas, net al Ram? even breed op Schöne. Naar. De man eh, van de voorzet waar Klaas uit kon scoren. Opkomende man is Van Rijn. Terug naar Schöne. Schöne kijkt. En wie loopt er vrij? Ja, Klaassen loopt vrij. Daar kan de bal naartoe. Maar hij gaat zelf voor de actie. En doet dat goed. Gaat richting de achterlijn. Brengt de bal dan voor. Maar krijgt hem niet voor. Omdat Broerse daartussen zit. Uh, Zwolle is nog niet echt lekker op dreef. Slecht nieuws voor Erbe Wennemars. Want uh, het goede spel, zoals bijvoorbeeld... De eerste wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam. Toen er wel met 2-1 werd verloren. Maar Zwolle het Ajax wel heel erg moeilijk maakte. Dat hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Af en toe wat slordig en wat wild wegtrappen van de bal. Als moois onder. Ver mag komen. Halverwege de helft van Zwolle. Maar een slechte paas geeft. Die opgevangen wordt door Magmudov. Moet je zeggen, Magmudov. En uh, die heeft de bal alweer gepaast. De Macedoniër is dat, nieuwe man. Afgelopen week nog scorend bij uh, Pek -Svolle. En dan uh, heeft Ajax alweer overgenomen met uh, Veldman op de helft van Pexwolle. Speelt de bal eventjes uh, naar achteren naar Van Rijn. Van Rijn naar de middencirkel waar uh, Moijs onder staat te wachten. Die speelt hem dan door naar de linkerkant. Naar uh, de hoofddorper Jair maar, uh, Riedewald. Maar die raakt de bal kwijt. En dan is het dat uh, Moizander goed uh, rugdekking geeft. En de bal over de zijlijn kan trappen. En mag Gepek Zwolle gaan gooien. Doet dat halverwege de Ajax zelf. Snel genomen de inworp. En moet de bal uh, naar voren gaan. Gaat hij ook. Komt bij uh, Kadagounis terecht. En die uh, wordt tegen de vlakte gewerkt. Maar Brahma zegt niets aan de hand. Dus Ajax neemt over met Deli Blind. Kan het snel gaan? Nee, want hij speelt de bal terug op Veldman. En zo hebben we alweer 17,5 minuten gespeeld. En uh, staat Ajax dus met 1-0 voor in en tegen Zwolle. Twee doelpunten per flits bij Ragnar Niemeijer, RKC en Utrecht. Dat is nog eens een begin, het staat gelijk. Het is 1-1 en we zijn pas 18 minuten onderweg. Daar is Joachim rechts in het strafschopgebied, schiet ook nog. Troeft daar Mathieu Delpierre, die nieuwe centrumverdediger, toch eigenlijk eenvoudig af. Maar de bal hobbelt voorbij, het doel van Robin Ruiter. Een halve meter zo voor de doellijn langs en dan gaat hij over de achterlijn. Het is een nieuwe kans voor RKC, terwijl we wachten op de keeperstrap van diezelfde Ruiter net een enorme mogelijkheid voor Andersson... met het Schotse bloed in de familie. Uit Gorkum wel een Nederlandse speler. De middenvelder werd vrijgezet door Duits Een Paas... vanaf de linkerkant van het veld. En hij kon zo af op de goal van Robin Ruiter... en schoot hem heel eh, rommelig, slordig naast het doel van Utrecht. Het had 2-1 voor RKC moeten zijn. Het is 1-1 in Waalwijk. Gauw terug naar Sochi, naar de Adler Arena. Ja, Want is... wij willen heel graag weten hoe het met Wust gaat. Ja, Irene wust. gefeliciteerd met deze derde gouden medaille, deze drie kilometer. Ik zag je het podium opspringen, met je ogen dicht, je handen zo ver mogelijk in de lucht als maar kan. Wat zat er in die sprong? Ja, een hoop. Ik, de, de, de druk was natuurlijk enorm en die, die legde ik mezelf natuurlijk op. En het was mijn eerste spelen eigenlijk, dat ik echt als favoriet aan de start stond. En dat, ja, dat, dat heb ik mezelf natuurlijk aangedaan, maar dat... Ja, ik wou zo graag winnen en, en ik voelde die druk, die, uh, ja, die was er wel enorm vandaag. En ik was uh, goed zenuwachtig, maar ik uh, ja, uh, ben blij dat het uh, zo is uh, afgelopen. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als Sven Kramer gisteren vertelde. Die vertelde dat hij de halve dag had wakker gelegen, zo niet de hele nacht. Hoe was dat bij jou? Nou, ik heb wel heel goed geslapen en uh, vanmiddag uh, slaap ik normaal gesproken ook. Alleen uh, dat lukte vandaag niet helemaal. En, uh, ja, het, het is nog steeds best wel onwerkelijk. Ik bedoel, drie spelen op een rij en dan drie keer goud winnen. En dan zijn deze spelen pas net begonnen. En dat uh, ja, ik ben zo blij dat het is gelukt. Dat is echt, uh, echt ja, dat is echt opluchting. Ja, en dan moeten de rest van de spelers nog komen. Nog even over, over jouw race. Uh, je wil een vlakke race zijn, een goede race. Maar jij versnelde zelfs op een gegeven moment. Ja, ik, ik, zat, ik wou uh, niet te hard beginnen. En uh, nou ja, vanmiddag ook nog even in mijn kamer. Ik zei, je moet niet te hard beginnen. Want dan blaas je zelf op. Zei, ja, klopt, dat weet ik. En uh, dus het begin dan rijd ik iets op reserve, maar dan rij ik niet helemaal lekker in mijn slag. En vanaf rondje 4, 5 zou ik versnellen. En toen pas ging ik ook een beetje echt lekker, uh, lekker in mijn slag rijden. En uh, ja, toen kwam gelukkig die versnelling ook. Toen kwam ik iets meer uh, in mijn slag. Ik was de eerste ronde toch een soort van, uh, ja, nerveus. En als ik dan iets moet inhouden, dan vind ik dat lastig. Maar uh, ik was wel heel erg gefocust de hele race. En, de bocht ingangen gingen niet zo, zoals ik graag wou. Maar uh, ja, ik ben wel heel blij dat toch uh, ja, vier blank is gewoon de hele tijd. Ja, dat zeker. Ja. Drie gouden medailles. Net zoveel als Yvonne van Gennep en Janne Timmer. Maar jij hebt ook nog een bronzen. Ja, wat zeg jij dat? Nou ja, en ik heb het op drie verschillende spelen gedaan. Dat is misschien nog wel unieke. Nou je staat bovenaan dat lijstje, wil je maar zeggen. Dat weet ik niet. Daar maken jullie er maar van. Gefeliciteerd. Dankjewel. Prachtig. Steven Dalenboud in gesprek met uh, onze... Nou, meest succesvolle Nederlandse schaatster kunnen we stellen, iedereen buust. Zo is het. Peks van Ajax, uh, Ajax. En die. Met Ajax en bal bezit. Bal voor het doel. Zo, oh, de oh, kans, zeg voor Sien de Jong. Die staat werkelijk, ja, hij staat ook spel, volgens mij, alhoewel. Uh, maar hij staat echt meters vrij. En vanaf 6 meter krijgt hij de bal over het doel. En uh, die had er wel ingebogen. Het is een goede bal van, uh, van Rijn. En wat doet hij zo vrij? Echt, er staan in, op drie meter afstand nog geen spelers in de buurt van de aanvoerder van Ajax. 1-0 nog altijd voor Ajax. Dat was geen buitenspel overigens. Want het is gewoon een doeltrap. Voor uh, Iederik Boer. En die gaat de bal dus uh, nu weer in het spel brengen. Maar we hebben 21,5 minuut gespeeld. En dat, uh, die 1-0 voorsprong. Die had makkelijk dus 2-0 kunnen zijn. En eigenlijk moeten zijn. Als uh, Siem de Jong. Die toch, uh, dat bleek ook afgelopen donderdag. Veel ritme mist. Als uh, spits van uh, Ajax. Die bal er gewoon had ingeschoten. Nu heet Kenneth Vermeer de bal. Speelt hem even naar Mooij Zander, Krijgt hem terug van Mooij Zander, Wordt dan uh, gejaagd door Saimak. Uh, maar uh, Vermeer schiet de bal snel naar voren. Waar Broers komt kopduel wel wint. En uh, de bal via Van Polen naar voren gaat. Maar dan staat Saimak meters buitenspel. Dus laat hij de bal gaan. En zo hebben we bijna 22 minuten gespeeld. Bij Pekswolle Ajax. En leidt Ajax soeverein met 1-0. Dat knetterende begin in Waalwijk. Is daar nog veel van over? Jawel, Dat het is een leuke way. wedstrijd. Ja, het is een leuke wedstrijd. We zitten halverwege de eerste helft met die 1-1 stand. En RKC heeft dus de kansen wel gehad. Utrecht heeft wat meer de bal nu via Ayoub. Mooi meegenomen. Oh! Schiet hem er dan ook maar in, want als je hem met links onder je voet meeneemt, ziet dat er prachtig uit. Legt hem voor zijn rechter zeg maar, op de penalty stip en dan schiet hij hem net over het doel heen van Jan Seda. Dat was dan weer een goede mogelijkheid voor, voor FC Utrecht, dat zo snel dus op die 1-1 kwam. De ploeg heeft zich opgericht, het helftal van Van Wouters wachten op de trap van die Tsjechische keeper Jan Seda. Dat even te kijken bij die penalty die ze kregen. Er werd zo lauw geprotesteerd door RKC. Maar dat zal dan wel aangeven dat die bal op de arm van de verdediger van Guano er echt ook op zat. En we kijken nu naar de ingooi vanaf de linkerkant. Genomen 5-6 meter over de middenlijn door de nieuwe linksback door Dorda. Dan op de linkerkant de ridder. Ingreep van Napau En dan naar voren geschoten door Van Hoefelen. En dan is Utrecht de baas op de middenlijn. Utrecht kan overnemen. Tommy Oord overname met Kastelen van RKC. Maar het balverlies wordt goed gemaakt bij Utrecht door diezelfde Tommy Orr. En inmiddels zitten we wat aan de rechterkant van het veld. Klein beetje in de as ook wel. Met van de Marel naar Agudello. De Amerikaan haalde ook nog eens een keer uit. Had toen de pech dat zijn schot werd geblokt. En er een corner slechts uit voortkwam. Opening is nu goed op de linkerkant bij Schet. RKC valt aan op de achterlijn. Een nieuwe corner. Hoewel van de Marel zegt. Ik raak die bal niet aan. Hoe kan hij dat nou zeggen? Want steekt zo zijn voeten ervoor. We gaan wachten op die hoekschop. Doen dat na 24 minuten bij de 1-1 stand in Baalwijk. De opening is wel van Kastelen... De gelijkmaker vanaf 0-1 meter van Toornstra. tegen Ajax, dat 0-1. RKC FC Utrecht dus 1-1 eerder vanmiddag al. Herakles tegen Kambu Leeuwarden, daar werd het 1-1. MUZIEK die Burroughs en If I Had a Heart, komt er uh, een einde. Alweer een uurtje van Radio Olympia. En zo dadelijk in de rust van de wedstrijden in de Eredivisie gaan wij eens bellen met Sochi. Daar ligt een cruise voor de kust in de Zwarte Zee. En de Logiers. wie zijn dat? Onder andere de collega's van Radio Veronica. Die een gaan wij koppertje. spreken. Ja, ja, ja. ja. ja Eén koppertje: Ronkende motoren.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 U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nevid en vraag uw Nevid dealer naar de actieaanbieding. Nevid houdt Nederland warm. De Nationale Postcode Loterij is partner van NL Doet. So Combineer de slimste HR-ketel heel easy... met de slimste thermostaat Nevid Easy. Kijk op nevidnl slash easy.